In Moskou zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. De politie is massaal op de been en leidt met betogers allemaal naar één boek plek, een eiland in de Moskou-rivier. Dat is de enige plaats waar een betoging is toegestaan. Veel pleinen zijn afgezet met hekken om te voorkomen dat ook daar demonstraties plaatsvinden. Tegenstanders van de regeringspartij Verenigd Rusland hebben vandaag uitgeroepen tot grote protestdag tegen de verkiezingen van vorige week zijn volgens hen frauduleus verlopen. In meer dan 70 Russische steden zijn betogingen. Bij eerdere demonstraties werden honderden mensen opgepakt. Het huis waar Anne Frank woonde voor ze onderdook is eenmalig open geweest voor het publiek. 300 belangstellenden mochten vanochtend een kijkje nemen in de woning aan het Merwedeplein in Amsterdam. Anne Frank en haar familie woonden daar van 1933 tot 1942. In het huis begon Anne haar wereldberoemde dagboek... Het letterenfonds huurt de woning om onderdak te bieden aan buitenlandse schrijvers die niet vrij kunnen werken in hun eigen land. Het huis is opgeknapt in dezelfde stijl en sfeer als toen de familie Frank de woning in de zomer van 1942 moest verlaten. Het weer vooral in het noorden, kans op een bui vanmiddag. Temperatuur 4 graden in het oosten en een graad of 7 in het westen. Morgen overdag is het droog, maar s'avonds gaat het regenen. Temperatuur morgen 5 graden en na zondag veel wind en veel regen. Dit was het Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is de N416 Els Veenendaal in beide richtingen dicht tussen Veenendaal en Rhenen vanwege de demontage van een bom. Tot zover de verkeerziening.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 Bandy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Groenlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon van van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidstragers de tand des hebben doorstaan. De klanken van weleer En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 Weer een hoop muziek uit verschillende jaargetijden. Ik heb onder andere Gert Timmerman meegenomen met Rosa, Rosalie. En het trio Ben Lansink met hoe kan het ook anders, OO, Rosa. Piet Seibrandi, ook al is je huid dan zwart. Maar eerste de volgende plaats van Trea Dobbs met blijf aan me steeds denken. We horen nu hier op CFM Zandvoort. Ik denk. Ja. Door me heen. Mee. Niet zo van dat hippe, maar van hou ik de moed maar in. Ik wilde haar tijd vragen om met me mee te gaan. En toen ik haar alleen zag, vroeg ik aan haar goddank. Oh. Ik blijf je altijd rauw. Je huid dan zwart, Halleluja, naar de vrijheid vraagt je hart, Halleluja, ook al is de strijd soms zwaar, Halleluja, Halleluja. eenmaal is de zegen daar, Halleluja. Halleluja naar de vrijheid vraagt je hart, Halleluja. Alle mensen zijn gelijk, Halleluja. In Gods evig.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 zijn, Lady, Lady Lorelei, want zonder jou is de zon al in schijn. Lady, Lady Lorelei, oh Lady Lorelei, ik ben zonder. eens niet meer blij lady lady lord Een koningin met bloemen, geschenken en natuurlijk ook een gladdering. Hij ging u mee met de smokkellaat om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Lorraine aan de telefoon, haar aan toen, zijn boodschap. Van allemaal, de auto raasde door de stille man, suizend langs de baan met zijn dure val. Niemand weet hoe het is gegaan, tegen een boom stond en brandend brak. En toen hij sterven, eruit werd gehaald, zei hij: Voor het laatst, voor het was geraakt. Was toch voor haar dat hele. Yo Zandvoort uit Zandvoort Mijn naam is Mario Zandvoort En zelfs iedere dinsdagochtend Tussen 11 en 12 Neem ik u mee op reis terug door de tijd de jaren 30, 40, 50 60 en 70 Hoor worden ze u Carla Varenesse Met laat me nooit meer huilen En daarvoor Charles Tuinenburg En de Melody Strings Met ik blijf van Laura houden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 Zie ik Elvis? Maar het liefste zie ik jou als ik achter op je brommer zit en je zingt voor mij de nieuwste hit. Dan zie ik in gedachten klif of Elvis, maar je kussen in de manenstreng kunnen nooit van clip of Elvis zijn en ik vind jouw kussen zo fijn. Ik hou van Cliff. Ik zie graag clip. Ik zie graag! Ik zie graag klif. Ik zie graag elvis. Maar het liefste zie ik jou. Oh, oh ja. Yeah. Oh. Oh ja. Yeah. Oh. Oh ja, yeah. ja. Oh, oh yeah. oh. De liefde tijd van de. Liefde.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 Ik ben 17 jaar, ik dan voor het jong, ik ben 17 jaar. Ik hou van een zon, ben ik daarom slecht. Ben ik daarom slecht. Ik ben 17 jaar, ik deel het maar dood. Ik ben 17 jaar, ik hou van een zon ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht? Je leest in de kranten, dismis met de jeugd, zijn allemaal dozens. Er is er niet een meer die deugd.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 Jong, ik ben 17 jaar, ik hou van een zon. Ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? Door. Een grote liefde, die was ons toegedeeld. Voor mij en jouw twee gouden ringen, was het toekomstbeeld. Maar Ik droom alleen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 Vrouw daalde hij af in de duistere schacht Al had ook zijn vader daar diep in de nacht Bij mijn rand het leven verloren Ze leefden alleen voor hun kindje, hun schat En kibbelden zelden, maar was er eens wat Wanneer hij de dus smorgens zijn plicht weer ging doen dan zei ze kluk af en ze gaf hem een zoen. En zwart sperde het mee zijn gapende muur, stil wachtende schat.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 En s'morgens toen waren ze bijna verstoord. Zij liep maar te mokken en hij sprak geen woord. Hij ging naar de meen en hoe kon ze het doen? Ze zei geen kluk af en ze gaf hem geen zoen. En zwart speelde het meen.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 en grapende mens Leven biedt samen, samen en delen vreugde, maar ook verdriet. Samen, samen.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 Ik ga vinden wie kan me zetten waarop ze bleef. Mijn vrouw paard, dat hoeft geen teugels. Daar het zich nooit verlopen kan. Het komt ook zo in Sansat Valley. Het komt ook zo, behouden aan. Run, run, run, runny. Oh, Sansat sun, Sunny, zo so van fun, van fun, vanny. Is deze trip.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 Dan roepen zij vol vuur, daar zijn de en meisjes. Ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft eigenlijk eerder zin. Dus dan ben je altijd bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit een pik in. Ja, ja, mondje open, oogjes dicht. Aha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 Roept hij vol blijdschap uit. Daar zijn die. Ah, liefde meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke heer wel zin. Dus daar ik ga er bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Wat als van Jamin? Die pak je uit en pik je in. Humoristisch en toch leuk. <lacht>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 Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin Ga niet te ik naar de uitgang van de suikerwerkfabriek Wat de snoepjes van Jamin, die ondermijnen het gezin Daar zijn de misjes, en ja, de misjes van de suikerwerkfabriek In dat de suikerwerk heeft elke heer al zin Ze zijn altijd naar de uitgang van de suikerwerkfabriek Wat de snoepjes van Jamin, die pak jij, die pak jij.